Uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Eurocommissaris Kroes vindt dat de Nederlandse regering... wel een heel zware delegatie naar de Olympische Winterspelen in Sochi stuurt. Het kan ook een onsje minder, zei de VVD-prominent... in het tv-programma WNL op zondag. Vrijdag werd bekend dat koning Willem-Alexander, premier Rutte... en minister Schippers naar Sochi gaan. En ook koningin Maxima gaat mee. Veel andere landen sturen geen staatshoofden. Het Rode Kruis wil dat alle Nederlanders een EHBO-kaart krijgen... met daarop belangrijke medische informatie voor hulpverleners. Dat heeft de nieuwe directeur van het Rode Kruis, Gijs de Vries, tegen het ANP gezegd. Met zo'n kaart kunnen mensen in nood beter en sneller worden geholpen. Op de kaart moet bijvoorbeeld komen te staan of iemand diabetes heeft... maar ook of de patiënt een reanimatieverklaring of donorcodiciel heeft...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 Een jongen van 16 die probeerde te ontkomen aan de politie is door de agenten aangereden. Hij kwam klem te zitten onder de politieauto en moest door de brandweer worden bevrijd. De agenten zagen vanmorgen vroeg in Utrecht een gestolen auto rijden. Ze wilden de inzittende aanspreken, maar die gingen er lopend vandoor. En bij het wegrennen werd de 16-jarige aangereden. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De andere verdachte, een jongen van 15, is aangehouden. Het weer, de mist verdwijnt de komende uren. Vanmiddag zijn overal zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt vijf of zes graden. Dit was het NOS Journaal. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen... zoals schoolvakanties, de hoogte van het minimumloon huurverhoging, paspoort- en identiteitskaart en ouderschapsverlof. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Wanneer ontvangt u AOW jaaropgave? Uh, ik schat in mei? Geen flauw idee. Zeker weten? Nee. <tie>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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm. Ja, dit is het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug... een documentaire naar aanleiding van het boek van journalist Kees Schaapman. Mag ik mijn fiets terug? Hij verhuisde naar Duitsland en ging daar op zoek naar de sporen van de oorlog. Die letterlijk achter zijn eigen behang zaten. Maar nu eerst een Eerste Wereldoorlogrel in Engeland. Een kleine historikerstrijd. Niet tussen historici onderling, maar tussen de politiek en de geschiedschrijving. Michael Gove, de minister van Onderwijs, is namelijk boos en wel op de linkse historici die de schuldvraag verrommelen... en op de makers van de televisieserie Blackadder... die al jaren de plichtsgetrouwe, dappere Engelse soldaat belachelijk maken. Ja, en aan de telefoon hebben wij historicus en NSC-journalist Bart Vunnekotte, die volgens mij bij de NSC ook de, de boeken bijhoudt over Wereldoorlog 1 en die dat allemaal volgt. B uh, Bart Vunnekotte, goedemorgen. Je hebt groot die rel of dat relletje moet ik misschien zeggen, van dag tot dag gevolgd. Kun je ons even in korte bewoordingen uitleggen. wat er nou eigenlijk met die minister aan de hand is. en wat zijn problemen is en wat hij allemaal op gang heeft gebracht? Nou ja, goedemorgen. Uh, <lacht> wat er met die minister aan, aan de hand is. Um, hij is boos. Boos op uh, de linkse Engelse historici, uh, zoals hij ze noemt. die. Zaken als patriotisme eer en moed belachelijk maken in hun, uh, in hun schrijven. En die uh, van de hele Eerste Wereldoorlog uh, die neerzetten als een als, een, als een, zootje. een serie van katastrofale fouten die zijn uh, begaan door een elite die niet wist wat er speelde. En uh, uh, daar hebben miljoenen mensen uh, onder te lijden gehad. Uh, zo denkt, vindt hij dat linkse historici de Eerste Wereldoorlog afschilderen. En daar is hij het niet mee eens. Ja, ik probeer het even te begrijpen Bart. Het komt erop neer. Het, het voortschrijdend het inzicht van historici. Die zeggen die, die schuldvraag over Wereldoorlog 1. Die tot een bepaalde tijd werd altijd gezegd. Nou, dat ligt vooral aan die Duitse keizer. Aan het militarisme daar. Die, die, die waren hoe dan ook op oorlog uit. Die schuldvraag is zeg maar, heel erg genuanceerd door alle historici. Ook door Engelsen. En dat vindt uh, de minister onverdraaglijk. De minister is het met die analyse in ieder geval uh, niet eens. En uh, Kijk, hij had, hij had sowieso nog een appeltje te schillen met het uh, historische establishment in het uh, Verenigd Koninkrijk. Hij heeft vorig jaar een nieuw uh, geschiedeniscurriculum op school ingevoerd. En daarom is hij verschrikkelijk belachelijk gemaakt. Dat was heel traditioneel, chronologisch. En daar heeft hij heel veel uh, last van gehad. En dit was uh, voor hem het moment om even ook een appeltje te schillen met, is, uh, met deze heren. Het, is, het is even terugpakken. En dan is hij ook nog boos op de televisieserie die eigenlijk ook al heel oud is, Blackadder. Wat, wat hebben zij dan? Misdaan. Nou, ik denk dat hij niet zozeer, hoewel ik denk dat hij het ook niet mee eens is met de manier waarop uh, in die serie uh, vooral de generaals en officieren belachelijk worden gemaakt. Maar het, dit is ook weer een verwijt aan, uh, zal ik maar zeggen, luie linkse leraren die dit soort uh, televisieseries inzetten uh, in de klas, omdat ze natuurlijk liever een dvd'tje opzetten dan fatsoenlijk uh, lesgeven over de chronologische feiten. En daardoor heeft een serie als Blackadder een enorme impact in de gehad in de beeldvorming over de Eerste Wereldoorlog in Engeland. Dus domme officieren, die goedbedoelende uh, uh, mannen, arbeidersjongens... Uh, over de top van de trench jagen, uh, hun dood tegemoet. Dus wat krijgen die kleine Britse kinderen nog steeds voor hun kiezen, Blackadder? een Beblekheider, wordt, wordt gebruikt in de klas af en toe als, als lesmateriaal afgezien al van het feit dat het, dat het elk jaar wel een keer herhaald wordt op de BBC zo ongeveer. En dit bommetje of dit, deze storm in een glas water die de minister heeft gelanceerd, is dat nou, brengt dat nou nog veel teweeg? Zijn er reacties van uh, intellectuelen of andere politici die zeggen van ja die minister is de weg kwijt of wat, wat brengt dit teweeg? Uh, iedereen uh, ongeveer bemoeit zich ermee uh, uh, op dit moment. Dat is wel heel frappant uh, om dat te zien. Dat kan je in Nederland echt niet voorstellen. Maar uh, de, de Labour-partij, uh, de, de, de Shadow uh, Secretary of Education, dus de, hun minister van, uh, van schaduwminister van Onderwijs. Uh, Tristram Hunt is zelf een gepromoveerd historicus. Die heeft teruggeslagen met een uh, stuk in de krant. Boris Johnson, de burgemeester van uh, Londen. Gaf toen Tristan Hunt weer op zijn falie in een stuk uh, in de krant. Vervolgens heeft ook nog Nigel Farage van de UK Independence Party uh, zich ermee bemoeit. Die, die is altijd op weg naar het vermalen tijdens Stratenburg. Stopt hij altijd bij de begraafplaatsen op weg. En die zegt dat die zo honderd keer uh, heeft de slagvelden bezoek, bezocht. En heeft een stuk in de krant uitgelegd hoeveel hij ervan weet. En, van wie, en wat hij daarvan vindt. Dus iedereen uh, bemoeit zich ermee op dit ja. moment. Uh. De, dreigt nou dat Engelse koninkrijk uh, alsnog verscheurd te worden door de Eerste Wereldoorlog? Honderd jaar later? Nou, er zijn nog geen vrienden. Margaret Macmillan, de bekende historicus, die een goed ontvangen boek over de Eerste Wereldoorlog heeft gepubliceerd onlangs. Die heeft nu gisteren in The Guardian min of meer gezegd... Heren, heren, wordt het niet de tijd om... Uh, we willen wat decorum in acht te nemen, want dit, dit is niet echt netjes om, uh, terwijl er daar miljoenen mensen op het slagveld uh, uh, gestorven zijn, nu uh, een ruzie te maken en toch ook proberen een politieke uh, punt te scoren. Want uh, dat proberen zowel conservatieven als, als labor te doen. Ja, en, en dan is dus dat punt van deze mevrouw, als ik heel goed versta. Uh, ja, Mark McMillan, ja. Uh, precies, ga eventjes uh, over naar de orde van de dag en gedraag je netjes uh, met veel eer voor al die slachtoffers. Dat heeft ze toch wel een punt dus. Nou, ze zegt niet alleen uh, gehoofd tot orde van de dag, maar ze zegt je kan geschiedenis op verschillende wijzen interpreteren. Het feit dat iemand geschiedenis op een andere manier interpreteert dan jij maakt nog niet dat die interpretatie een mythe is of iets slechts. Geschiedenis is geen exacte wetenschap en je kan van mening verschillen. Elkaar. Je kan dan argumenten met elkaar uitwisselen. Maar je hoeft niet met modder te gaan gooien. Dat Goed. is min of meer wat ze zegt. Ze pleit voor iets meer decorum. Goed, Bart. Uh, wij mogen je bedanken voor deze korte toelichting. We gaan ergens dit jaar nog een keer die Eerste Wereldoorlog uitgebreider doen. Ik denk dat we zelfs een twee-uur-durende uitzending erover gaan maken. En, uh, ik leg je al te vast, nodig je daarvoor al te vast uit. Hou dat in de gaten. Zal ik doen? Ja, Bart, vind een korte bedankt. Ja, en dan nu. Het kannibale hoofd. Vanavond is alweer de ene laatste aflevering van Ohendens Helden op TV. Hoofdpersoon, dit keer is Luigi Dobertis. Een Italiaanse ontdekkingsreiziger die als bijnaam de Koppensneller had. Een bijnaam die hij te danken had aan een incident op papua nieuw guinea waarbij zijn bemanning na een conflict met de lokale bevolking... het hoofd van een tegenstander zou hebben afgesneden. Dalbertis vond het blijkbaar zonde om te laten liggen... want hij nam het mee naar Italië als gezellig souvenir. Daarna verdween het hoofd uit beeld, maar recentelijk dook het weer op. En wel door de inspanningen van de crew van O'Hannens helden... En aangeschoven zijn regisseur Roel van Broekhoven... en researcher Wiesje Kuipers. Welkom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. en maar, Goedemorgen inderdaad. Uh, even de achtergrond. Hoe, hoe zijn jullie, Roel, aan dit, dit, dit, dit, dit, dit hoofdverhaal? Om het zo maar eens te zeggen. Hoe wisten jullie dit? De hoofdzaak. Nou ja, dat was heel simpel. In het boek van Dalbertis, wat een prachtige titel draagt: What I did and what I saw. Daar zou je vast heel lang over nagedacht hebben. In dat boek staat een foto van het afgehaakte hoofd. En uh, ja... Bij elke uitzending zoek je iets bijzonders. Wij dachten, wat zou er met het hoofd gebeurd zijn? Hoe ziet het eruit? Ja, een beetje rasterachtig. Wie ze heeft het uh, uiteindelijk ontdekt. Uh, het, het is een, een, een, een zwarte man natuurlijk met twee botjes door zijn neus. En de foto's van opzij gekeken. Als je goed kijkt, kun je door de botjes zien. de daglicht aan de andere kant zien. Hij heeft wat acne. Het is een uh, vrij Slecht jonge man. Zeker uit, ja. Ogen Hele open. dat is heel eng. En hij zit in een glazen pot. En, en, heel, en heel lang haar, maar een soort. Uh, de, Bast van een boom doorheen gevlocht is. Dus hij had wel hele, hele specifieke kenmerken... Want wat de kans vergroten dat je hem zou kunnen vinden. Want dan weet je wel zeker dat hetzelfde hoofd is. Want je, je hebt een stukje bij liggen, geloof ik. Uh, je je het een stukje, stukje uit hoofd. het boek? Nee. <laughs> nee. Ja, oh nee. Ja, je het altijd bij, bij me in mijn tas. Een stukje hoofd. Ja. Ik kan hem niet meer loslaten, de man. Nee, je gaat even iets citeren. Uh, waar komt het uit? Nou, dit is eigenlijk een Nederlands vertaling van het stuk uit het boek van uh, Dalberti zelf. waarin hij beschrijft hoe hij eigenlijk dat hoofd. Uh, nee, hoe het is afgehakt en hoe dat gebeurde. en hoe, heeft dat, hoe hij dat heeft meegenomen. Ik ga het even voorlezen. Jaartal. Uh, het boek komt uit 1880, uh, maar dit gebeurde op 19 juli 1877. Okay. Hm? Aan de voeten van een groot boshoen lag een man dood. Als zijn vrienden niet terugkeren om zijn lichaam weg te halen... dan blijft het achter als voedsel voor de wormen. Komen ze terug, dan zullen ze inschatten dat onze wapens wapens zijn die ze niet moeten onderschatten. Wat ze zal leren om hun wens om de hoofden van vreemden te bemachtigen te temperen. Maar in de tussentijd zal ik deze mans hoofd in alcohol bewaren, want Bob, dat was zijn helper, Bob. Want Bob, in herinnering aan zijn jongere dagen, twijfelde niet om het hoofd van de beelden af te hakken. Ja, Roel, prachtig, dankjewel, Wiesje. <laughs> um, jullie zijn met Redmond naar Nieuw-Guinea afgereisd. Was met die dat... foto in onze hand. Met die foto van. Langs de Fly River, uh, allerlei uh, Rasta, stammen meneer. langs. En zeggen van: jongens, kennen jullie deze man? En werd hij nog herkend? Wist de, nou, wist weet men je het voordeel van, van, van die, die typische kenmerken die je goed op die foto ziet? Dat ze wel wisten, hij nou, is niet van onze stam, want wij dragen ons haar anders... of wij hebben een ander permanent enzovoort. Zo kwam hij steeds verder op een gegeven moment. Ze moeten in die hoek zijn. En daar zijn we uiteindelijk terechtgekomen. En daar stuiten we inderdaad op iemand die niet alleen het hoofd herkende... omdat hij de verhalen van zijn voorouders had gehoord... maar ook nog wisten hoe de man heette. En Casina? Casina K.W. Wij spraken met de kleine Casina K.W. De ach ja. achterneef, die zei, dat is mijn opa. Mijn ja. groot, grote opa. En, en dan, dan bied je namens de, de hele Westerse Christenheid... nederig je excuses aan, of wat doe je dan? Nou, dan gaan de, wij doen niks. Wij, werden, wij zijn bezoekers, dus wij werden aan de kant gezet. En de mannen gingen in het longhouse onder zijn grote hiette af Lang vergaderen. Die foto ging van hand tot hand. Het duurde heel lang. En uiteindelijk komt er dan iemand naar buiten die namens het hoofd spreekt. En dan tegen Redmond zegt... Uh, Mr. O'Hanlon, het is heel mooi dat u ons die foto heeft laten zien. We hebben eindelijk zielenrust gevonden in die zin. Maar het zou heel mooi zijn als u in Italië op zoek gaat naar het hoofd... en dat voor ons kan vinden. Maar en wiesje leek hij ook op die foto? Die, die achter, achter, achter kleinzoon? Kan je dat zien? <lacht> ja, mm, ja. Nou, ja. Ze een andere haar nou, Hij leek er niet, niet op, laat ik het zo zeggen. Dus het was plausibel? Ja. Het was zeker wel plausibel. En wat het nog meer plausibeler maakte. is dat behalve dat zij die haardracht herkenden. en die stokjes door de neus herkenden. dat ze zeiden dat, dat, dat deden onze voorouders. dat ze ook in hun uh, mondelingen. Traditie in hun mondelinge overgave van de verhalen. hadden zij een verhaal van de eerste Blanke die daar voorbij voer. op de Fly River. Uh, en dat er een soort oneenigheid ontstond. tussen nou, hun voorouders en die Blanke man. En dat toen een van hun krijgers is doodgeschoten. en dat die volgens zonder hoofd was achtergelaten. Dus jij hebt het lijf? Dus het lijf ja. zou daar nog ergens in de grond moeten liggen. Ja, precies. En dat hebben jullie niet gevonden. Nee, nee we hebben, hebben zitten graven, maar nee. Even voor de duidelijkheid, deze man zelf was ook een koppersneller. Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ja. ja. ja, ja absoluut. Ja. Ja, want er wordt gesproken van het, een, een kannibalenhoofd. Dus ja, nou, het dat waren klopt. allemaal cannibalen in die ja. tijd. Dus daar kwam die Dalbertis ook te laat achter. Die dacht, ik ga gewoon mensen ontdekken. Maar die mensen die wou helemaal niet ontdekt worden. Die dachten, ja. ik zie een lekkere blanke. En laten we eens een blanke ja. opeten. En, en wat voor type was die Luigi Dalbertis nou? Wat, wat was dat voor man? Nou, dat mag jij vertellen. Wat ja. een een <laughs> was dat man? Een bruut. Ja, ja, ik denk als je volgens de huidige DSM zou beschrijven... dat het wel een soort van iemand is... met een beetje een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Of, uh, nou ja, het was een hele arrogante... Uh, wel flamboyante... heel eigenzinnig, heel koppig. Uh, hij was niet echt uh, geliefd. Hij stierf ook uiteindelijk alleen. had één vriend nog overgehouden, zijn neef. En voor de rest keerde iedereen zich uh, van hem af. Is dat niet een beetje typisch voor alle ontdekkingsreizigers trouwens? Nou, ik denk wel dat je wel een beetje een eindselganger moet zijn. Want je zit ah, natuurlijk maanden een... in je eentje op een schip... met een ja. paar gekke bemanningsleden... die je zo gek hebt weten te krijgen om mee te gaan. Maar ja. Deze wist zich mateloos populair te maken... bij vooral de vrouwelijke cannibalen, de cannibalinnen... Ah. omdat die zo'n mooie opera kon zingen. En dan nestelden zij zich om hem heen en zong die uren. Dat is wel een echt Italiaan. Ja. En wat, welke opera zong hij? Wat waren Verdi. Je Verdi. Verdi. Verdi. Ja, ik Verdi. Ja. En ja. brengen brenger van de beschaving. Dus. Ja, ja. ja. Maar Wiesje, jij, jij had het, het fijne taakje om op zoek te gaan naar het hoofd. Ja, te gek. Dat was ook voor het eerst van mijn leven, ja. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Waar begon je? Je had het citaat en toen zeiden ja, ze... Ja, uh, we hebben natuurlijk dat boek gelezen maar en we lazen dit. En wij dachten... Ba, Waar is dat hoofd gebleven? Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je kijken waar, in welke musea... zijn de collecties van Dalbertis. Nou, dat zijn er vier in Italië. In uh, Genua twee, in Florence één en in Rome één. Die musea ga je bellen en mailen... totdat ze er gek van worden. Wat en vragen... Hij had alles, van alles meegenomen. Niet hij alleen had het van het alles hoofd. meegenomen. Het is echt gigantisch. Honderden uh, vogels, zoogdieren, vissen... tienduizenden insecten, maar ook Schedels. muziekinstrumenten... Uh, allerlei wapens, koppensnel lussen... Uh, allerlei or ornamenten, kettingen, van alles. Maar ook schedels. Uh, dus we hadden in eerste instantie goede hoop... dat het hoofd ook gewoon ergens in zo'n musea stond. Maar nee, ze hadden dus wel schedels... en van alles en nog wat, maar geen uh, hoofd op sterk water... Volgens Scheijen ben ik echt iedereen die ook maar iets ooit over D'Albert heeft geschreven, uh, journalisten, schrijvers, antropologen, ook allemaal contact gezocht, Gevraagd: hebben jullie een idee? Waar is dat hoofd gebleven? Nou, niemand had een idee. Iedereen zei: nou, het is verdwenen. Er zijn twee wereldoorlogen ondertussen geweest in Italië. Dat is ergens in de grond gestopt. Had u ja. nog familieleden? Ja, nou, precies. Um, de laatste hoop, dat ik dacht, misschien is er nog familie... en hebben zij een soort persoonlijke bezittingen. Of weet je, ja, bewaren zij hun, hun gekke... Op de schoorsteen, schoorsteen, misschien, op de nog schoorsteen misschien nog. Ja. ja, ja. Bijna. Dus toen ben ik naar Genua afgereisd en daar ontmoet ik Anna Dalbertis. Uh, Luigi had zelf geen kinderen, was niet getrouwd geweest... maar had wel een, drie neven en een daarvan had wel kinderen gekregen. Dit is daar de achterkleindochter van, Anna Dalbertis... Dus een achternicht van de man... Uh, en zij is erg geïnteresseerd in haar beruchte oom. Uh, en zij kwam met een familieboek op de proppen. waarin haar opa en een neef van haar van die opa hadden hun, alle verhalen die in die familie speelden over Dalberti's, hadden zij daar opgeschreven. Uh, en daarin stond ook vermeld dat als deze mannen als kleine jongetjes op bezoek moesten bij oom Luigi, dat ze heel erg bang waren voor dat grote enge hoofd dat daar op een schoorsteen stond bij oh, de man. Dat was de echt ingang. letterlijk op een schoorsteen. Ja, ja, die heeft dat gewoon als een soort trofee of, ze moesten of elke, herinnering daar aan zijn rij. En reizen. Reizen, moesten ze langs dat hoofd, Ja, juist. En, en die kleine jongens waren daar doodsbang van. Dus toen dachten wij, nou bingo, toen wisten we in ieder geval, het is hier in Genua geweest. Maar waar is het nu? En toen uh, belde deze Anna mij een paar weken later op... met het goede nieuws, Wiesje, zoek jij nog steeds naar het hoofd? Ja, heel erg. Uh, ik lees hier dat het is verplaatst naar Florence... toen Dalbertis is gestorven. En dat museum had ik al een paar keer ge ge gebeld en gemaild. Toen heb ik een kopie gemaakt van het hoofd... Uh, wat, de foto die in zijn boek staat, dat gemaild mevrouw, wilt u alstublieft nog één oh. keer kijken in, op uw zolder of waar dan ook? Want het moet, het moet in uw museum staan. Het was onze allerlaatste hoop. Ja, vooral, is wel meer dan zo'n hoofd. Hè, dus dat je dat een beetje verwaarloosd is niet helemaal onbegrijpelijk. Maar ga Ja, vooral, ja precies. En toen mailde ze me eigenlijk terug. Oh, ja, nou, dat herken ik wel. Zo'n hoofd staat hier inderdaad op zolder. We ze hadden dan hoofden kennelijk. Ja, of, er uh, meer. Ja, nou, ze had precies dat hoofd. Want ze zei, ik heb hier een hoofd dat heel erg op lijkt... We weten alleen niet waar het vandaan komt. We weten niet wanneer we dat hebben gekregen. We hebben er geen enkele documentatie van. Nou ja, toen zijn we daar met de filmploeg en Redmond op afgegaan en vergeleken met de foto. Ja, het, het was precies. Het was, het was zon, ja, was zon Maar, maar was dat, had het museum nooit bedacht, uh, we moeten kijken van wie dat hoofd is? Dus ze, wisten, ze wisten dus helemaal niet. Nee, en ze waren ook niet zo happig op hadden. dat soort dingen, want ze, ze we mogen ze in Italië niet tentoonstellen omdat het, pijnlijk dus het stond het stonden wel goed, en, uh, maar ze hadden inderdaad geen idee. Ze hadden een soort stickertje op waar ze het nummer niet meer van konden lezen en ze waren heel blij dat wij ze konden vertellen wat ze in handen hadden. maar ze waren ja dus ze waren wel blij. Dus ja het, waar het vandaan kwam mee. en nu proberen wij bijvoorbeeld naar Nederland te krijgen Van een grote Helen tentoonstelling in het Museum Twente wel in Enschede. nou nu is de beer en los want dat willen ze helemaal niet in Italië want dat hoofd dat mag niet en dat kan niet vervoerd worden en het mag niet tentoongesteld. Het is een enorme rel. Ja, maar zijn ze niet dol mooi. blij dat, dat, dat ze er dan vanaf zijn? Kunnen ze het niet gewoon naar Nederland nou, of een een dat museum. dus Ik zei, waarom doe je nou niet slim? Zet dat gewoon bij jullie ook op de schoorsteen. En dan zul je zien, dan gaat het bezoekersaantal maar, enorm omhoog. En maar de, het debat over andere hoofden... wat we wel eens hebben gehad in dit soort verband... ook in Nederland, zo'n hoofd moet dan terug naar ja. de stam... Daar is hier nog geen sprake van het over Nee, dat de stam, die, er is een brief onderweg gegaan. Nou een brief of een mail naar de stammen. En we hebben nog niet gehoord of ze. zeggen. ze er, ja, we hebben ons tegen ja. ons zei, zei, ze Toen wel zoiets van: nou, als jullie het kunnen vinden, dan moet je, moet je ons uitnodigen. Moet je zorgen dat de Italianen ons uitnodigen. De hoofdman en nog iemand. En dan gaan we eens kijken over wat voor klein vergoeding we daar tegemoet kunnen zien. Misschien een buitenboordmotor of zo. Wordt vervolgd dus. Absoluut. Jazeker. Roen Wiesje, bedankt voor jullie komst. Het hele verhaal van deze ontdekkingsreiziger en het hoofd. Vanavond om tien voor half negen op Nederland 2. En dan gaan we nu naar het spoor terug. Na een leven van reizen als verslaggever naar oorlogen en conflictgebieden voor Vrij Nederland en de VPRO, verhuisde journalist Kees Schaapman van Amsterdam naar een boerderij vlak over de Duitse grens. Voor veel van zijn vrienden een onbegrijpelijke zet. Niet alleen van de stad naar het platteland, maar ook nog naar Duitsland. Afgelopen najaar verscheen van hem een boek... over de geschiedenis van zijn nieuwe leefomgeving en zijn nieuwe buren. Mag ik mijn fiets terug, beschrijft de speurtocht van Kees Schaapman... naar nieuwe grenzen tussen goed en fout, dader en slachtoffer... en het verleden hier en daar over de grens. Michal Sutroen ging in december naar hem toe... om samen het volgende programma te maken... met de titel Mijmeringen van een grensganger. meekomen, komen, Michal. Kijk. We, we lopen de keukendeur uit. Dit, dan komen we in wat vroeger. van de boeren die hier woonden, de familie Loijpen. Dit, dit was uh, hun grote kamer. En dan was hier, toen ik hier kwam wonen. daar was een dichtgetimmerde deur. En uh, uh, ik dacht, daar moet de oude voordeur of zoiets achter zitten. Dat kon je van buiten zien. Dus dat heb ik opengemaakt. En dan kom je in een klein halletje. En dan zat nog een. Uh, uh, jaren 50, uh, vloeren in, kleine tegeltjes en verder heel dik behang. En ik dacht, nou, dat moet ik gewoon weer schoonmaken en ik herstel die voordeur weer. Dus hier tegen die, die achterwand begin ik dat behang af te krabben. En ik, ik vind dat altijd interessant, want dan denk je, god, dit is jaren 60 behang, uh, paarsig of, uh, en daaronder weer bloemetjes behang. Dus je, net als je de geschiedenis afpelt. Hè? En ik pijl door en ik kom verder en verder, en op een gegeven moment zie ik uh, een mooie kleur rood, die achterwand geschilderd, geen behang. Dus ik dacht wat leuk, we woonden hier boeren en, en dat is toch afwijkend, een fel rode uh, wand. En dat moet ergens in de, de uh, jaren 40 of 50 daarop aangebracht zijn, Kun kon je zien, maar dat behang wat ik er had. En ik pijl door en op een gegeven moment kom ik een, in die rode wand een witte cirkel tegen. En drong nog niet eens tot me door. Ik ga wat verder. Ik denk, god, er zit dus een soort schildering. Dus ik neem een stap naar achter om te kijken wat daar is. En ik denk, shit, dat is een hakenkruis. Een enorm hakenkruis in mijn hal. Ja. <laughs> daar zitten verhalen aan vast. Hoe, hoe heeft dat gezeten? Die familie Leupen die hier woont, wij dat nazi's, waarom schildert een boer... Bij binnenkomst van, van de voordeur, het eerste waar je tegen oploopt is een enorm hakenkruis. Dan moet je wel heel, heel erg fout zijn. Het is bijna een metafoor voor de geschiedenis, hoe je lagen afkrapt en dan kom je op zo'n hakenkruis. En ik heb op geen moment getwijfeld, die familie Leuper, hartstikke fout. Dat leidde tot het schrijven van het boek. rij ik vanuit Hilversum door de opkomende storm... met Kees Schaapman naar Georgsdorf in Duitsland, waar hij woont. We hebben zoveel bij te praten dat ik nog net registreer... dat we de grens zijn gepasseerd, maar door de natte sneeuw en de harde wind... weet ik nauwelijks waar ik ben. Kees wel, want op het laatste ogenblik draai ik de eigen weg in, zijn straat. Sophie de Hond, die de hele reis heeft liggen slapen, gaat zitten... Kees doet het hek open en wijst me naar de schuur. Zijn twee eenden wachelen om de auto, de schapen beginnen te mekkeren. En pas binnen herken ik iets van Kees' oude huis in Amsterdam. Ik ben van 1946. Ik ben er niet bij geweest. Ik hoorde de hakken niet klakken en de laarzen niet stampen. Meer dan een halve eeuw na de ineensrichting van het Derde Rijk... had ik als verslaggever conflicten verslagen in Nicaragua, Soudaan... Iran, Irak, Libanon, de Balkan, Oost-Timor. En nog altijd, zei mijn moeder, jij hebt geen oorlog meegemaakt. Behalve een nagebouwde plaggenhut in het zeeën achter mijn huis... verraadt niets nu nog de armoede die eeuwenlang in deze streek heerste. Het Niedergraafschaft, dat is het noordelijke deel van het graafschap Bentheim... waar ik woon, en het aangrenzende Emsland... golde als het Duitse Siberië, een vergeten moerasgebied met een bevolking waarop werd neergekeken, tot de komst van Hitler. Het behoud van een gezonde boerenstand als fundament der gehele natie... kan nimmer hoog genoeg gewaardeerd worden, schreef hij in Mein Kampf. Het nationaalsocialisme bood hoop aan de turfstekers en de kleine boeren... die in de modder en de moerassen een troosteloze overlevingsstrijd voerden. Juist zij, verschoppelingen, zouden de toekomst bezitten. Goedemorgen. Het, ja, het wordt sturm gegeven, niet? Ja, het zal werden, sturm Ja, ik hoop dat die de dechel eraf blijft. Dat hoop ik ook. Dat vind ik zo. We krijgen ook nog heel veel bezoek. Besuch und oh, oh, oh. <laughs> dat hier alles goed. Ik kom elke dag met Sophie, mijn hond, langs het braakliggend stuk rond waarop de Zuidgate staat. En de meisjes die daar in het weekend rondhangen, die proberen er naar zich toe te lokken. Maar Sophie die laat zich niet zo makkelijk door vreemden verleiden. Toch is Sophie beter in het maken van nieuwe vrienden dan ik. Als ze een paar weken uit logeren is, spreken wild vreemden in het dorp me aan. Wooi is toch die Sophie? Hoe ze haar naam weten, mij is het een raadsel. En als Sophie op een avond alleen op pad is geweest, komt een verre buur haar terugbrengen. Ze had wel onder een auto kunnen komen, ik moet toch beter opletten? De bewoners van Gerersdorf passen zorgvuldig op hun buren. Als ik bij de verbouwing van mijn zolder een grote ruit breek... vraagt de volgende dag iedereen die ik op mijn wandeling met Sofie tegenkom... wat er gebeurd is en of ik me niet verwond heb. Het museum gaat speciaal voor ons over, Kees. Wat geweldig. ja. Ze kennen zich hier ja aus. Ja. Ik maak drüben alles aan, maak drüben die Halle auf. Die andere Halle? Die andere Dat betekent Dat heißt, ze kunnen zich völlig frei bewegen hier. Um, sagen ze einfach nur kurz hinter wenn ze fertig zijn. Ja. Um, dan gibt's A. een kaffee en B. weiß ik dan dat ik die Hallen wieder scharf schließen moet. Ja. ja. jouw boek dat is niet hardig. in het Duits natuurlijk. Dus we hebben geen idee wat je geschreven hebt. Nee. Nou, dit, het begin van het museum is heel erg van hoe het veen zich gevormd heeft. Die tweede hal die, die is heel erg over de geschiedenis van die veenarbeid. En hoe onvoorstelbaar arm het hier was. Omdat je daar bij Duitsland nooit aan denkt. En zelfs over Drenthe. Wat in, in onze geschiedenis altijd. Nou, was Drenthe de ellende, de plaggenhutten enzovoort. Maar hier wordt bijna met jaloezie over Drenthe geschreven: van hoe goed ze daar deden. Die het zoveel armer en ellendiger was. En als je die foto's kijkt, daar hangt een foto van een vrouw voor haar huisje. Ik word er beroerd van als je dat kijkt. De verlatenheid zo desolaat. En dat ging dus door tot, tot ver in de 20e eeuw, tot aan de eh, één grote ellendegebied. En als je de werkomstandigheden ziet van de mensen die in dat veen werkten, met schoppen. Eh, eh, moet je voorstellen, ik weet niet of jij wel eens in, in, in, in natte aarde een schop hebt genomen... en boven, boven je schouders de, uh, wat je op je schop hebt leren wegleggen. Nou, dat, als je dat een half uur volhoudt, moet je vrij sterk zijn. En dat dag in, dag uit, de hele dag door. En ondertussen wegzakken met je voeten in de troep. Er staat hier ergens, ik probeer me even te zoeken... Een, een, een tekst uit een rapport wat in die tijd gemaakt is. Hier over de situatie hier. En daar schreven ze toen in... Toch leven nog vandaag de dag in 1929... de bewoners van uitgestrekte landstreken... met dorpen en grote nederzettingen. Cultureel op het niveau van ver afgelegen dorpen in Polen. En het is niet overdreven om te zeggen... dat ze in hun primitiviteit op ons overkomen... als hottentotten nederzettingen. Dat was dus in 1929. In de tijd van de Weimar Republiek. Überhaupt is pas na zeg, 1870... Eh, er enige belangstelling voor dit gebied ontstaan. Daarvoor was de belangstelling vooral... Eh, dat bewoners van Bremen en andere steden last hadden... van de mensen die hier woonden, omdat ze turf afbranden En dat gaf zoveel vervuiling en zulke rookwolken... dat het tot ver, ver, ver in de omtrek mensen daar last van hadden. En ze is heel vaak in de... In de 19e eeuw werden sociale projecten opgezet omdat de bourgeoisie de nettere burgers last kregen van de armoede. In Amsterdam leidde dat tot, tot rioleringen en dergelijke. En hier leidde het ertoe dat er wel enige belangstelling voor het gebied ontstond om durfstekers iets meer toekomst te geven. Om te voorkomen dat ze het land maar bleven afbranden en ze in de stad daar last van hadden. In een heel deel van het Emsland was eigenlijk tot aan de Tweede Wereldoorlog nauwelijks een geldeconomie. De, de mensen die verbouwden iets voor zichzelf... die hadden een varkentje... die staken turf om zichzelf te kunnen verwarmen. Maar er waren geen afvuurwegen... er was geen elektriciteit... Er waren geen... en dat is pas na de oorlog. met dus het wij het Deltaplan hebben gehad... heb je hier het Emsland-plan gehad... dat echt integraal alles tegelijk... met Marshallhulp is aangepakt... en de wegen zijn aangelegd... land drooggelegd... land in cultuur gebruikt. En toen... Daarna is die streek veel wel geworden, maar daarna pas. Het Moormuseum met de geschiedenis van het turfsteken... is niet voor niets speciaal voor ons opengemaakt. Terwijl het buiten inderdaad steeds meer op Siberië begint te lijken... wat het weer betreft, lopen we uren langs de exposities. Alle teksten zijn in het Duits en het Nederlands. Er is geen moderne turfstekers-experience... Maar die is ook niet nodig. Wat wel raar is, is dat het ophoudt in 1930. En dan weer doorgaat in 1946. De taken zijn hier gescheiden. Voor die geschiedenis moeten we morgen een stuk verder naar het noorden. Naar een ander museum. Toen ik me bezig ging houden met de geschiedenis van dit gebied. En je laat je doordringen. Wat een ellende er over dit land is heen gegaan. <laughs> dit, dit, dit, dit, dat Emsland en, en de Grafza Bentheim waar ik woon. Moet je bedenken, eerst was het de pure, hele, hele, hele diepe armoede, Siberië. Toen de oorlog overheen gehad, heel veel van die jongens werden in dienst opgeroepen. Veel mensen, mijn buurvrouw Mina zei laatst tegen mij... ik vertelde iets over Wiedmarschen, dat is een stadje... op 15 kilometer van mijn boerderij, die zei... je weet veel meer van de streek dan ik, ik ben nog nooit in Wiedmarschen geweest. Mensen kwamen niet, niet ergens anders... Die jongens die werden in de oorlog opgeroepen, 17 jaar hè, of nog jonger, die uh, los van alle misdrijven die er gepleegd zijn door de Duitsers in, in Rusland, maar die werden naar het Oostfront, uh, die wisten van niks. Die, uh, de Oostfront-oorlog verloren vaak tot in de jaren 50 in Russische krijgsgevangenschap gezeten. Toen weer terug naar deze streek, ondertussen werden uit, uit Sudetenland en uit Pruisen Oost-Pruisen kwamen de zogenaamde heimatvertriebenen, miljoenen Duitsers... die uitstreken die geannexeerd werden door Polen verdreven werden. En die werden voor een heel deel ook hier ondergebracht. Dus mensen kregen inkwartiering. kwartiering. De armoede en de ellende van dat hele gebied kan je ben niet voorstellen. hoe lang Hier is in 1946 een ernstige hongersnood geweest. Tot 1949 zijn ze bang geweest dat door Nederland geannexeerd zou worden... en dat het hele gebied weer ontruimd zou worden omdat het voor Nederlandse boeren beschikbaar zou moeten komen. In de kaasstetten die ik binnenloop, kom ik tussen de ouderen te zitten. Het is stevig volk, met handen die harde arbeid verraden. De een heeft een broer verloren in Rusland. De vader van een ander verdween als krijgsgevangene... jarenlang achter het ijzeren gordijn. Naast mij zit een man die vele jaren als displaced person... zonder paspoort, zonder nationaliteit... Van opvangkamp naar opvangkamp verhuisde. Omdat ik er naar vraag, komen best stukjes en beetjes die verhalen over de oorlog los, over de ontberingen, over de doden. Maar over Hitler of over de nazi's wordt met geen woord gesproken. Het is alsof het Derde Rijk een natuurramp was die de mensen heeft overvallen. Het is dat toepasselijk. Het begint al, al donker te worden. Het regent, het is grauw, het is echt desolaat. En we staan op een begraafplaatsje. Auslendische Kriegstoten, 1939-1945 staat hier. Dit is een klein, klein dorpje vlakbij mijn huis. En er liggen enkele honderden oorlogsdoden. Dat zijn allemaal Russen. Die hier, er waren hier 15 concentratiekampen in de omgeving. Sommige daarvan die stonden echt bekend als sterbelagen. Die, die, die, daar kwamen mensen bijna niet levend uit. Met name Russische krijgsgevangenen die zo ontzettend slecht behandeld zijn. En dat is, dat is heel lang hier een verzwegen geschiedenis geweest. We spraken net met een, een, een directeur van een eh, culturele instelling hier. En die was... Aan het vertellen hoe, hoe die geschiedenis verdrongen is. Toen wilden we daar wat van opnemen. Toen zei hij nee, dat vertel ik niet voor de microfoon. Want dat, dat, dat kan je hier nog niet doen. De Emsland is wat dat betreft achtergebleven. In de rest van Duitsland is het oorlogsverleden veel meer verwerkt. Maar hier heeft het tot in de jaren zeventig geduurd... überhaupt voor er een gedenkstad voor die vijftien concentratiekampen hier kon komen. En iedereen moet ervan geweten hebben, zei die directeur ook. En het is ook duidelijk dat iedereen ervan geweten heeft. Want er zijn hier tienduizenden Russen omgekomen... die door de boeren opgehaald moesten worden, die lijken, om ze te begraven. Dus die reden hier door de dorpen heen. Iedereen moet dat gezien hebben, van geweten hebben. Ik heb ook de verhalen gehoord van mensen die dat, die, die, als jonge man... Die, die lijken moesten vervoeren. En dit is één, daar zijn er een heleboel. Als ik van het kerkhof in Gersdorf langs het kanaal terug naar huiswandel, zwaaien schoolkinderen naar me. En passerende automobilisten steken groetend de hand op. Dit is een vriendelijk dorp, trots op zijn eigenheid en op zijn geschiedenis, hoe armetierig die ook was. In de graafschafternachrichten lees ik een bericht over een brutale patasjesroof. Dat is nieuws in deze contraire. Ook de komst van een nieuwe inwoner blijft niet onopgemerkt. Er zijn hier wel eerder stedelingen komen wonen, zegt mijn buurman Gert. Meestal waren die weer snel vertrokken. Hij is zijn leven lang vrachtwagenchauffeur geweest. De wereld heeft voor hem geen geheimen meer en dat wil hij laten weten ook. Je komt uit Amsterdam toch, zegt Gert. Wie heeft hem dat verteld? Hij blijkt meer over me te weten. Je bent journalist, vertelde ze me. Hij neemt me nog eens schattend op. Amsterdam, tja, dat is een heel ander leven dan hier bij ons... Moet je zien hier in trottoir. daar zit een, een, een koperen gedenkplaat. Ik, weet, ik, weet, ik woonde hier net, toen liep ik hier langs. En er staat in die gedenkplaat het huis van de familie van der Reis... ...Ord der Deportation am et, 29 juli 1942. Dit is een huis waarvan de, de laatste Joden uit het graafschap Bentheim zijn afgevoerd. En ik, weet, ik, ik woonde hier net en het rare was, ik, ik ging wat verdiepen in, in de ja, vrij ellendige geschiedenis van deze hele streek. En ik merkte dat je een soort vergoeilijking krijgt. Dat je, ik, dacht, ik kan me ook wel voorstellen wat de aantrekkingskracht van de Nationaal Socialistische Partij was. En toen dacht ik ook, uh, uh, en Joden, die, die hadden ze hier nooit gezien in dit achterlijke, achtergebleven gebied... En toen liep ik hier langs en toen dacht ik, ben ik wat verder gaan opzoeken. Hier in het graafschap, dus het is een deel van, van deze hele streek... maar in dit graafschap woonden 156 joden, allemaal afgevoerd... Voor kon Nagan is er één ontsnapt door uit de trein te springen. En, en als je dan verder de geschiedenis ging vinden, zijn het allemaal de ellendige, echt ellendige uh, uh, geschiedenissen. Je had hier kleine synagoges, echt, echt uh, op zolders en dergelijke. zijn tijdens de Rijkskristalnacht in, in 1938 vernield, afgebrand. is een gruwelijke geschiedenis. De, de, en als je dan beter gaat kijken, dat, dat vind ik wel, dat is eigenlijk na 1960 pas gekomen. Toen er meer erkenning kwam. van, van eh, eh, Wat er hier allemaal gebeurd was. En nu zie je in sommige plaatjes. Zie je opeens alte synagogestrasse. En dan, dan ga je kijken. Er staat geen synagoge meer. Want die is afgebrand. Of eh, eh, de, er is een straatnaam vernoemd. Naar de enige Joodse familie. Die ergens woonde. Veehandelaren. Of die een manufacturenzaakje hadden. En daar zijn dan nu straatnamen aangenomen maar, maar als als je je daarin probeert te, te verplaatsen... zo'n vrij kleine gemeenschap, achtergebleven gebied... die, die hele kleine Joodse gemeenschap... Die, uh, was, die, die eigenlijk volledig is uitgemoord. Dus die schuld... Het is altijd een moeilijk begrip, collectieve schuld... Hè, en, en hoe dat precies zit. Maar ik merk dat dat men... men en een begrip dat ik me best kan voorstellen van een boerenzoon... en eh, eh, dat hij aangetrokken werd door het national-socialisme, Maar dan dacht je, dit is hier ook heel zichtbaar geweest. Dit waren ook hun buren. Vanaf het huis waar de laatste Joden uit Neuenhaus werden gedeporteerd... blijkt het nog een flink stuk lopen naar het gemeentehuis dat ik zoek. Dus wandel ik terug naar mijn auto... die ik een paar honderd meter verderop bij een garage heb geparkeerd... Als ik de contactsleutel omdraait, gebeurt er helemaal niets. Ik haal de garagehouder erbij. En na een half uurtje kreeg hij de motor weer aan de praat. Als ik hem dan om de rekening vraag, maakt hij een afwerend gebaar. Service van de zaak. Maar de volgende keer kan ik beter een Duits merk kopen, adviseert hij. In het gemeentehuis staan drie bureaus in de ontvangsruimte. Achter elk bureau zit een vriendelijk glimlachende dame. Geen volgnummers, geen loketten. Ik kies het middelste bureau. U bent ingezetene nummer 1321, zegt de blonde vrouw die mijn personalio noteert als nieuwe bewoner van Geoarsdorf. Nu ben ik dus officieel ingeburgerd, zeg ik, als ze mijn dossier opbergt tussen de andere 1320. Maar dat zie ik heel verkeerd. U bent ingeschreven, niet ingeburgerd, verbetert ze me. Bij inburgering komt echt heel wat meer kijken, maar we zien de Hollanders hier heel graag hoor. Ja. Kees, en nieuwe boeren, doet ons het veengebied meermalen door kruisen. We passeren keurige dorpjes met uitsluitend nieuwe huizen. En terwijl we slechts tientallen kilometers verwijderd zijn van Nederland, ziet het er volstrekt anders uit dan aan de andere kant van de grens. Langs de rechte wegen doemt opzij het moeras steeds op. Prachtig. Maar zeker nu in de winter. Met dit troosteloze weer is het niet moeilijk om een voorstelling te maken... van de wanhopige omstandigheden waarin niet alleen de bewoners... maar ook de dwangarbeiders hier moesten werken. Hun lot wordt het meest indrukwekkend bezongen in het beroemde Lied der Moorsoldaten. Of in het Nederlands de Moerasbrigade of Moerassoldaten. Het is geschreven in 1933 in het concentratiekamp Borgermoor. Het was bedoeld om duidelijk te maken dat de gevangenen niet klein waren te krijgen. Het werd al snel door de SS verboden, maar op last van de bewakers vaak gezongen op weg naar het werk in het moeras. Hier is geredet worden. Wie had geredet? Als het nog eenmaal voorkomt, is voor alle bunker verstanden? Zingen! ook de EN We zijn een heel stuk naar het noorden gereden... ...want dat wordt steeds mistroostiger en, en desolater... ...en we lopen nu op de erlebnisroute... Uh, en wat je daar zou moeten erleben is hoe het hier geweest is. In, in de jaren 30 eigenlijk. Want toen in 1933 hier al de, vulden zich de eerste concentratiekampen... voor eh, tegenstanders van het nationaal socialisme. En in deze strik eigenlijk precies zoals in Siberië... en daar lijkt het hier ook heel erg op... Eh, dit was een perfecte plek om je tegenstanders op te sluiten... omdat ontsnappen niet mogelijk was. De, de, waar moest je nou ontsnappen? Het moeras in, het veen in. De enige, het is vlak tegen de Nederlandse grens aan. De enige mogelijkheid om te ontsnappen was naar Nederland. Maar daar werd je dan door de Marche opgewacht... die in 1933 al meteen politieke gevangenen weer uitleverde aan Duitsland. Er werd ook ernstig gewaarschuwd aan bewoners in de grensstreek dat je hier geen hulp moest verlenen. Want dat het helemaal niet om politieke gevangenen ging, maar om criminele elementen die alleen maar uh, slecht zouden doen. Dat je onmiddellijk de, de politie of de autoriteiten moest bellen zodat die mensen weer uitgeleverd konden worden. We zijn hier, het heeft heel lang geduurd, is hier een herdenkingscentrum... voor de 15 concentratiekampen die uh, uh, hier in deze omgeving waren, 15... Um. Het is pas voor het eerst over gepubliceerd in Duitsland. Eh, flink diep in de jaren 60. door twee journalisten van de Emsland Zeitung. En dat heeft ze hun baan eh, gekost. De, de, net zoals in Nederland. de eerste publicaties over Nederlandse misdrijven in Indonesië. was het hier ook. Eh, die journalisten werden voor nesterbevuilers. En het was een schande dat dit gepubliceerd werd. Want dat was een verzwegen en een ongewenst verleden. En daarna heeft het nog jaren geduurd. Om hier een, een herdenkingscentrum gevestigd te krijgen. En dit is Werner Schäfer, was de, de commandant eh, van de kampen. In 1933, de eerste gevangenen waren dus politieke tegenstanders van Hitler. Het was nog niet de tijd van, van jodendeportatie. Uh, uh, er werd mishandeld in die kampen. En Schäfer was na de oorlog ook hij was commandant van over alle 15 uh, kampen. Hij is na de oorlog veroordeeld. Ik geloof dat hij al met al, het, uh, als ik het goed heb, twee jaar vast heeft gezeten. En daarna een reisbureau is begonnen. Jij wilde ook nog heel graag naar Willy... Willy Herold, Herold die je in je boek beschrijft. Ja, dat, dat, dat is een, een verhaal wat mij op een gruwelijke manier deed denken aan, aan een heel beroemd verhaal. Het verhaal van de kapitein van Kuppenik. Dat is een verhaal dat veel eerder speelt. Wat ook vele malen verfilmd is uh, over een Duitser die uh, een officiersuniform aantrekt. Waarna hij uh, iedereen voor hem salueert en met de hakken klapt. En dat was toen een heel komisch verhaal. En Willy Herold was ook een soort kapitein van Kupenik. Was een jonge jongen. En op het eind van de oorlog, een soldaat gewoon, vond hij het lijk van een uh, officier. En heeft hij een uniform aangetrokken. Overal liepen loslopende soldaten rond en die heeft hij achter zich verzameld. Zo'n hele kleine legergroep uh, gevormd. En daarmee is hij bij die concentratiekampen en heeft hij vrij willekeurig mensen laten executeren. Tegen de kantcommandanten gezegd, ik ben officier. Uh, ik heb uh, direct een opdracht gekregen... Uh, van, van Hitler en uh, we moet, deze mensen moeten nog geëxecuteerd en die, moet, en die heeft nog tientallen doden in die laatste dagen van de oorlog op zijn geweten gehad. Hij is uh, geëxecuteerd na de oorlog. Hij is als uh, oorlogsmisdadiger veroordeeld. En dan hangt hier, als we iets doorlopen, een foto van een aardige blonde jongen. Uh, net uit zijn puberteit. Voor iedereen die uit moorden gaat, behoort het een wonder van God te heten... en volstrekt onverdiend als hij nog terug kan komen. Dat schreef de Nederlandse verzetstrijder J.B. Charles in zijn boek Volg het spoor terug. Een vergeten klassieker uit de jaren 50. Die zin is altijd bij mij blijven hangen. J.B. Charles was het pseudoniem van Willem Nagel... na de oorlog hoogleraar criminologie in Leiden. Dus een man die wist van schuld en boete. Maar nu drink ik aan de keukentafel een kop koffie met de loodgieter... die mijn dakgoot repareert. En hij vertelt me over zijn oom... die in 1943 als 17-jarige jongen voor het eerst van huis ging... om als dienstplichtige te dienen aan het Oostfront. Acht jaar later kwam hij terug uit Rusland, op Krukken. En ik vraag me af of die onverbiddelijke uitspraak van Willem Nagel... ook geldt voor al die nauwelijks volwassen mannen... die nooit verder dan Wietmarschen of Adolf waren geweest... Jongens die opkwamen voor hun nummer. Het is niet dat mensen de oorlog verzwijgen of zo. Ze beginnen allemaal te zeggen: een vreselijke tijd. Maar ze praten er heel, heel erg moeilijk over. Wat ik wel bijzonder vind, ook, ook hun eigen verhalen, wat vaak ellendeverhalen verhalen zijn... want voor de mensen hier was, was, uh, heeft nationaal socialisme ook weinig goeds gebracht. Die hebben ook geleden, niet onder onderdrukking, maar onder de armoede of hun zonen die naar de oostfront moesten enzovoort. Maar um, ze vertellen er wel over, maar moeilijk... En wel zonder beklag of zonder beschuldiging. Van, het was nou eenmaal zo. Het gebeurt alsof het een natuurramp was... in plaats van uh, iets wat toch door mensen bewerkstelligd is. Dominee Veldman is niet zo terughoudend... als de rest van de bewoners van Emsland. Urenlang zitten we aan de keukentafel van Keeselboerderij Boerderij... met hem te praten. Zijn Duits is heel verstaanbaar... Als hij plat spreekt, lijkt het zelfs net Nederlands. En dat maakt het boek van Kees ook duidelijk. Deze grensstreek heeft even zijn geschiedenis gedeeld met Nederland, tot 1940. Also, we hadden geen gelukkige familie. Mijn vader is damals entlassen worden en had vele, vele seelische problemen gehad. Maar dat hebben we zo niet gezien. Ja, er hat äh, natürlich viele Menschen getötet. Er war oft in der Situation, selbst getötet zu werden. Äh, er äh, hat später, nachdem er, äh, da war er schon 65 Jahre alt, hat er einen Hirninfarkt gekriegt. Wir vermuten heute, dass das so psychosomatisch war. Also eine richtige Explosion im Kopf. Und dann hat er erst erzählt und hat geweint. Aber bis dahin hat er versucht, natürlich viele Probleme, die er hat, äh, mit Alkohol äh, auch zu betäuben ook met einer gewissen, uh, met een verstummen. Ja, er had uh, darüber niet gesproken. Er is dit hele probleem uit dem weg gegaan. En uh, er was weder een goed Ehemann noch een goed vader. Er had te veel met zichzelf te doen. Feldman vertelt hoe zijn vader in 1948 terugkwam uit krijgsgevangenschap. Zijn vader heeft de rest van zijn leven in een aparte kamer... Nachts gehuild. En naast hem woonde de enige teruggekeerde Jood van de streek. Naast elkaar dus decennia huilen... en naar de buitenwereld doen alsof er niks aan de hand is. De oude achterdocht tegen moffen is verdwenen in het jaar dat ik hier woon. En dat werd ook wel tijd. De generatie die de arm hief, die de hakken tegen elkaar klapte... en de ogen sloot, die generatie is uitgestorven. En dus is de rekensom die ik onwillekeurig altijd maakte... als ik een duits ontmoette, hoe oud was jij in 1933, die rekensom is overbodig geworden... en zelfs een beetje pathetisch. Naarmate ik mij meer verdiep in de geschiedenis van mijn streek... en daar met mijn buren over praat... sterkt wel mijn verwondering over hoe snel en definitief... de recente geschiedenis een gesloten hoofdstuk is geworden. Ook voor de generatie die opgroeide in de jaren dertig. Het lijkt alsof er een gordijn is neergelaten over hun jeugd... over de schrijnende armoede... De ellende die de oorlog ook aan deze kant van de grens aanrichtte en de eerste harde naoorlogse jaren. Die Moorsoldaten, dat lied unserer kämpfer in de deutschen Konzentrationslagern. We lopen nu het huis weer binnen via de voordeur waarachter dat hakenkruis zat. Ja, uiteindelijk heb ik uitgevonden hoe het in elkaar zat. Die familie Leupen waarvan ik meteen had aangenomen dat ze nazi's waren. Daarvan hoorde ik juist dat ze alles behalve nazi's waren. Velle anti-nazi's. Ze waren dus helemaal niet schuldig. toen werd ik dat automatisch dat aangenomen. Dat is je eigen vooroordeel. Je denkt een Duitse boer met een hakenkruis. Dat is van. Uiteindelijk kwam ik erachter dat hij wel in 1933, toen dit huis gebouwd werd, het huis gekocht heeft... maar van iemand die eh, het bij de bouw gekocht had... en die uiteindelijk het bleek niet te kunnen betalen... en die het dus meteen doorverkocht heeft. En als een soort Antikraak, zal ik maar zeggen, in die tijd... heeft daar toen een schilder hier uit de wijk gewoond. Die man die dit huis bezat was een nazi en die schilder heeft daarvoor hem groot dat hakenkruis opgeschilderd. Dus waarschijnlijk Leupen, zodra hij dit huis inkwam, heeft hij daar overheen gekalkt eh, om het direct weg te halen. En voor, voor mij was het een eye openen, omdat ik eigenlijk helemaal geen moment onderzocht had, eh, pas op het eind, wie dat hakenkruis geschilderd had, omdat ik direct zo automatisch aannaam. Boeren, Duitsers, hier, nazi's. En dat bleek dus absoluut niet zo te zijn. En <ZE1> sehen met den Spaten ins Tor. Wir sind im Ortsoldaten. En zeeën met den Spaten ins Tor. Doch für uns gibt es geen Schlagen. Ewig kan nicht wein. Einmal werden wir tragen Heimat, du bist wieder mijn. Dan zien de Noord-Soldaten niet meer met de spaten in Ja, dit was Het Spoor terug, gemaakt door Michal Citroen samen met Kees Schaapman. U luistert naar OVT Geschiedenis op de radio. Ons mailadres is ovt.vpro.nl. En Twitter, dat hebben we ook, ovt OVTRadio1. En u kunt onze uitzendingen terugvinden op de site Geschiedenis24. En Marnix Koolhaas is nu aan de lijn, als het goed is, over die site. Goedemorgen, Marnix. Ja, goedemorgen. Um, ja, alle OVT-uitzendingen zijn daarop uh, terug te luisteren, maar nog veel meer. Um, wij kijken deze week bijvoorbeeld vooruit naar de uitzending van vanavond van Andere Tijden. Eet de grote leugen en gaat over de nieuwe echtscheidingswet van 1970. Want voor die tijd was het in Nederland nauwelijks mogelijk om te scheiden. Een van beide partners moest dan het overspel van de andere partner aantonen of dat moest... Uh, bij de rechtszaak worden. te uh, worden. Nou, dat leidde tot dramatische uh, scènes en uh, huwelijken... die wel of niet uh, uit elkaar gingen. Op de website kun je een paar uh, schrijnende reportages... van Achter het Nieuws, de VARA-nieuwsrubriek uit uh, de jaren 60 vinden... uit 1968 met praktijkvoorbeelden. En ook kun je het verhaal van Anja Meulebelt lezen... de voorverster van het feminisme, hoe zij... Met heel veel moeite in 1965 is gescheiden. Um, verder kijken we ook vooruit naar andere tijden sport, dat vanavond om uh, kwart over tien op Nederland eenkomt met de teruggevonden Elfstedentocht van 1987. Een uh, merkwaardig beetje bizar verhaal over hoe een gigantisch documentaire project van de VPRO uit 1997. met regiceurs als nou. Noem er een paar. John Appel, Hedy Honigman, Pieter Verhoef, Frans Bromet. Allemaal zijn ze gaan filmen op die dag in Friesland om een avondvullend, twee uur durend uh, epos over die dag te maken. Eindgeregisseerd door uh, Thierry Duins. Die is daar dagenlang mee bezig geweest en is er uiteindelijk niet uitgekomen. Al dat materiaal, acht uur lang, dat op die dag gefilmd is in Friesland, is in de kelders verdwenen. Is nooit meer over gepraat. Het is uh, vorig jaar teruggevonden en uit dat materiaal is nu vanavond een half uur... hele bijzondere terugblik op de Elfstedentocht van 1997 aangesteld. Goed. Uh, nou, een vooruitblik daarop kun je alvast op de website uh, gaan zien... op geschiedenis24.nl. Bedankt, Marnix Coraes. En volgende week zenden we uit vanuit Den Haag... vanaf literair festival Writers Unlimited. U kunt zich nog aanmelden via ovt.vpro.nl. Straks de perstrimmune van Max. Tot volgende week. Daarmee.